Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op het Italiaanse eiland Ischia voor de kust van Napels zijn zeker acht doden gevallen na aardverschuivingen. Volgens vicepremier en minister van Infrastructuur Salvini is er ook nog een onbekend aantal vermisten. De aardverschuivingen zijn veroorzaakt door hevige regenval. Er zijn huizen ingestort en wegen zijn geblokkeerd wat de hulpverlening bemoeilijkt. Partijleider Segers van de ChristenUnie zegt dat hij niet wil onderhandelen over maatregelen om vluchtelingen weg te pesten. Op het partijcongres in Amersfoort herhaalde Segers dat hij de komst van migranten naar Nederland wil bespreken. Hij wil niet alleen kijken naar de komst van asielzoekers, maar ook van arbeidsmigranten. In het onderzoek naar een bandenprikker in Capelle aan de IJssel en Krimp aan de IJssel is een verdachte aangehouden. De politie kon de man van 34 uit Capelle aanhouden na een tip van een buurbewoner. De afgelopen dagen deden 250 mensen aangifte van lekgeprikte banden van auto's of scooters. Er komt een nieuwe zoekactie naar Jair Soares. De jongen van zeven verdwenen in 1995 in Monster bij Den Haag. Hij verdween toen hij met zijn vader een dagje naar het strand was. De Peter R. de Vries Foundation loopt nu een kwart miljoen euro uit voor de gouden tip. Maandag krijgen duizenden huishoudens in Monster een flyer in de bus. In de hoofdstad van de Chinese regio Xinjiang zijn veel mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Aanleiding hiervoor is een brand in een Rumqi waarbij zeker tien mensen omkwamen. Volgens de autoriteiten konden mensen de flat gewoon verlaten. Beelden op social media tonen tegenovergestelde. In de stad geldt een van de langste lockdowns van heel China. De Amerikaanse zangeres en actrice Irene Cara is overleden. In de jaren 80 werd ze beroemd door haar rol in musicalfilm Fame. Ze leverde ook de soundtrack en die kwam in Nederland op nummer 1. Ook had ze een grote hit met What a Feeling, de titelsong van Flashdance. Irene Cara overleed in Florida, ze was 63. Het weer wisselend bewolkt in de kustgebieden kans op een bui en het wordt een graad of 10. Morgen bewolkt en regenachtig en ongeveer 8 graden.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Kort Draai. Daar bedankt van voor. Elke week komt u weer met een bak met uh, plaatjes aan... en die zoeken eruit om voor dit programma te draaien. Is dus vandaag, uh, ja, de winter is een beetje begonnen. Het is een beetje koud. Afgelopen dagen is het... Uh, de temperatuur is Beneden zak richting het nulpunt. Dus uh, ja, de winter is begonnen. En uh, ja, sneeuw, natte sneeuw wordt allemaal verwacht. Uh, we gaan het allemaal meemaken. warmetje, open haartje weer aan. En uh, <laughs> Een hele hoge rekening krijgen, want aangezien de gasprijzen omhoog zijn geschoten. U hoort als opening. Onze Melodini was er toen van Louis Davis Met Weet je nog wel oudje? Een opname tegen 1928. En de volgende artiest is Hendrika David. Artiestenaam Heintje Davids. Geboren in Rotterdam op 13 februari 1888. En overleden in Naarden op 14 februari 1975. Was een Nederlandse varieté artiest Die vanaf 1907 tot aan haar dood onder de naam Henriette Davids carrière maakte als een Zangeres en uh, beide de handen grappenmaakster. Zoals het bekendste onder de naam Heintje Davids. En tot haar bekendste liedjes horen natuurlijk Zandvoort bij de Zee draaien. En omdat ik zoveel van je hou, natuurlijk een duet met en uh, Poos... die we regelmatig voor u gedraaid hebben in dit programma. Ik heb een andere plaat voor u uitgekozen. Heintje David met Potpourri uit de film Bleke uh, Bed. wordt het nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik zeg een hele goede morgen. Heb broodje en bidden. Geen vrouwse, maar mooie radijs. Loop ik langs de grachten en straten. Het en er me zal in de gaten. Ik en witte radijs. Geen vrouwse, maar mooie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 de tante des tijd, zijn we doorstaan. De klanken van weleer. En met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort. Al heeft mijn oom nooit gestudeerd en is hij niet geleerd. Denk niet, wat is die oom stom? Want met zijn knutselintellect intellect heeft hij iets nieuws ontdekt. De amateur atoombom. Hij sloot zich in de keuken op en brak zich daar de kop met proeven op het gas. En zat hij s'avonds aan diner, dan deelde hij ons mee hoe het afgelopen was. Een abom knutselen is echt, hoor goed, wat oompje zegt een doodgewoon karweitje. Je neemt eenvoudig zo'n atoom van kobalt of van chromen als je een beet hebt splijtje. Mijn abom is ook goed gelukt, het is een vrij product maar één ding kan nog beter. Mijn bommen hebben allemaal nog maar een actiestraal van 3,5 meter. Klopte daar iets niet? Luister naar de rest van het lied. Hij zwoeg de vele maanden voort en tracht de onverstoord model te vervolmaken. En zat hij met ons aan het ontbijt, dan was dat al die tijd met stijf gesloten kaken. We zagen dat hij het moeilijk had aan het broeiend lichtje dat er in zijn ogen glom. Maar op een avond aan diner riep hij opeens: Olee, hoe kom ik toch zo stom? Oh. Jullie oom wordt oud, is hij nog niet koud, zijn hersens zijn aan het slijten Ja, heus mijn hersens zijn van kaas, want ik zat als een dwaas te splijten, splijten, splijten Met het enige waar ik aan dacht, verhoging van de kracht, heb ik mijn tijd versleten Want alles wat hier werkelijk telt, is waar ik het geweld van deze bom ontketen Ergens klopte daar iets niet, luister naar de rest van het lied de hoge ooms van de staat, benieuwd naar het resultaat van ooms atoombomproeven. in een middag bij ons aan, toen oom ze zo zag staan, sprak, het zal u bedroeven. Want ach, bom is zo'n klein ding, de kracht is maar gering, bewijs het u gelijk. En daarna klonk er al met al niet eens zo'n harde knal, maar alle waren lijk. Meer dan mooie resultaat, sloeg om niet uit de maat, hij bleef gewoon eenvoudig En toen hij voor de rechter stond, sprak hij met stalen mond, het spijt me duizendvoudig De hoge heren zijn kapot, maar ik zweer hier voor God dat toen ik ze van kant deed Ik heus niet dacht aan mijn vermaak, maar dacht die schone taak voor het welzijn van mijn land deed Toen was men vol sympathie, hij kreeg een jaar of drie en daarna amnestie Het hele volk riep wat een vent en koos hem zeer content Tot minister-president Okay. Hey. de Silvera's met de, de Dillenge. En daarvoor Peter Blanke... met de amateur atoombom van Zandvoort, lokaal ombrevend op badplaats Zandvoort. De volgende artiest is ook een veelgedraaide artiest... in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb het over Tom Tom, moet ik zeggen. Niet toon, maar Tom Manders. Geboren als Antoon, roepnaam Tom Manders. Geboren in Den Haag op 23 oktober 1921. En overleden in Utrecht op 26 februari 1972. Was een Nederlandse tekenaar, komiek, cabaretier. En in de laatste functie werd hij met name bekend als Doris... En daar kennen we hem allemaal van. U wordt nu door met de sleutel van mijn hart. Dames en heren, even uw aandacht voor de Verenigde Stratenzangers met de Smartklap 1971. Ze hebben jou de sleutel van mijn hart gegeven. Daar komt de Janno met z'n allen. Ik heb jou al geen sleutel.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 Dames en heren, een kleinigheid voor de Verenigde Stratenmuzikanten. Bekend van Radio en WW. Ik dank u de Leer, de van de Leer.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Oh, je gaat die vervloekte paard kadal. Oh, alle keren scherp voor veel Break the misera, break the misera, ya ba re vierde, eh tis a quat, pas oh bravissimo, bravo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ik rook een in plaats van piraten, kop ze even op de beurs. bankiers allemaal in de gaten, ze krijgen mij niet de kans op de beurs. Wie naar mijn kijk. dan gooi ik mijn stenen. Oh ja, don't Ik heb een pot met en zal ik eentje slepen, Ik ben maar Oh, grollo, gloed, gloed, gloed, gloed, loed, loed, -lo -lo -lo. Eerst even een Ja, ja. O, bij je Van, van zo'n vleer. Oh, biertje En maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. Ze leven maar mooi ja, had geen snoekziet, er is op karta, er is geen bloemko, de nekken de hoien, de bloed, de wagen, de pannen, de hoaren, de kat, de dennen, zijn nattelemaren en pap is zeg maar rooien. Roo, roo. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, pus, pus, pus, pus, pus, met je figaro, figaro, figaro, figaro, figaro. Met mij, met mij, ik met wat staat nou dit? Nou daar daar kan ik het zijn met mijn pet niet bij en niemand er dooruit, niemand er dooruit, lalalalaloo. hey, heb ik er op? Hey, ik er op? hier? Heb daar? zes?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 Dus is helemaal van slaap af gegaan. Wat heb je nu toch gedaan? Het kan toch zo niet verder gaan? marie jij bent voor mij het meisje wel. Ik kan niet leven zonder jou voortaan. Blij nu marie Het was Maria Sabel, Marisabel. Sabel, Maria Sabel moet ik zeggen met, uh, ja nee, van het, uh, van het duo Onbekend. En daarvoor hoorde u een opname tegen die 37. Het was Willy Derby met Barbier van Sevilla. En de volgende artiest is Meijer van Praag, roep naar Max, geboren in Amsterdam. 24 juni 1913, overleden in Hilversum. Op 10 juni 1991 was een Nederlandse zanger... die vooral in de jaren 50 aantal successen boekte. Hij begon als ambtenaar, maar won in de jaren 30... een talentjacht van de varen en werd toen beroepszanger. U hoort hem nu, Max van Praag, met Zo'n lek lied. Wanneer je jaren bent, dan ben je vreselijk benieuwd... je vraagt je af, wat krijg ik voor een cadeau...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 op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair. De zondags ging hij tuffen naar familie op bezoek. En ome Jan zei, want is een juweel?'. Ik heb een flinke spaar weet je, zeg ik over twee. Voor mij een en nog een voor tante neer. In een hoekje van de kamer, in haar eigen schommend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 Strak wij met z'n allen richten hier een clubje op, een Zolex-club genaamd De Vriendenschaar. Om een Jan Kenningmeester bij te staan, door tante Neel, als voorzitter was Jansen nummer 1. Zo kreeg dan iedereen een baan en toen was het voor elkaar. Oma Marie, ik ga met jullie overal heen. En wanneer ze rijden gaan, dan klinkt er langs de straat altijd weer hetzelfde lied, luid gezongen in de maat, op een Zolex.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 Ik van alle zorgen, trek me van de dingen niet veel aan. Denk niet eens meer aan de dag van morgen, zolang ik maar de zon nog op ziet gaan. Laat ze in de wereld niet maar klokken, ik kan er toch niet zitten aan doen. Geen sterfeling, trekt mij me meer van de zorgen, bemoei me nergens mee, kom aan fatsoen. Neem het niet zo nauw in het leven, zie wat door de vingers heen. Ik maak me niet verplaatst, zolang mijn hart nog slaat. Want als de wekker stil blijft staan, is het te laat. Neem het niet zo nauw in het leven, we waren ongewekt gemoed. Dan pas kan het leven vreugde leven, zo gaat het goed, zo gaat het goed. Kan het nog stelen wat in het Ik ben geen marshoezee, dus gaat me niet aan. Of wat de slager meestal in de worst Of waar me mee de mensen van bestaan. Of waar het grote vliegveld ooit zal komen. Ik stel me niet in een zenuwziekte bloot. Laat ze er maar gezellig over Wanneer het veld er is, ben ik al dood niet zo nauw in het leven, zie wat door de vingers heen. Ik maak me niet meer plaat, zolang mijn hart nog slaat, want als de wekker stil bij staan is het te laat. Neem het niet zo nauw in het leven, bewaren opgewekt, bemoed. Dan valt dan het leven vreugde leven, zo gaat die goed. Niet zo nauw in het leven Bewaren op en de Arona Star want je bent mijn Romeo. Daarvoor hoort u Lubandi met Neem het niet zo nauw. TFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. U hebt alleen maar mooie... Oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Daar bedank ik hartelijk voor. En ik weet niet uh, of u uh, van de muziek bent. Ik ben de uh, afgelopen twee dagen bij uh, Avond van de Filmmuziek geweest. En daar waren zelfs films bij uit uh, ja, begin 1900. En dan hoor je de muziek. Werd door het Metropoolorkest werd dat gespeeld. Uh, de films, uh, de muziek uh, die in de films gebruikt werd. En dan uh, ja dan leer je dan een hoop van dat ze eigenlijk met muziek eigenlijk alles kunnen uitbeelden. En de volgende artiest kan dat. Bobby aan geboren als uh, modest Hippoliet Johanna Schoepen, een mondje vol, geboren in Born op 16 mei 1925 en overleden in Turnhout op 17 mei 2019. Hij is in België en Nederland beter bekend geweest als, uh, als Bobbiaan Schoepen. Vlaamse zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstfluiter. En zijn artiestennaam nam hij aan in 1945... en hij is afgeleid van het Zuid-Afrikaanse liedje aan, klim die berg. Hij was erg ondernemend en veelzijdig artiest... met gevoel voor de markt en gericht op amusement. En hij doste zich vaak uit als een cowboy en bezong volkse thema's. Vooral in het, uh, aan een country- en, uh, en western-traditie ontleende stijl. In de jaren 50 en 60 was hij bekend in Vlaanderen en genoten Internationale bekendheid. En in de decennia daarna gold hij vooral als oprichter van een entertainer in het en naar hem naar vernoemde pretpark: Bobbyaanland. En u hoort hem nu Bobbyaan schoepen met Als het vriest in Madagaskar. Nou, dat hebben we in Nederland ook gedaan: hè. het vriest s'nachts zeker temperaturen van uh, rond de 0 graden. Ja, het voelt in ieder geval als min 5 of min 10. Als het vriest in Madagaskar, schijnt de zon links, schijnt de wouw, zelfs een sneeuwstorm in we gaan en Melancholie. U naar het. Zandvoort Zandvoort. Maar die tijd in Heidelberg, die komt niet meer terug En na het wacht, ging iedereen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 het was Erik Christiani. Het spring maar achterop, een vrolijk deuntje. Hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. In Zandvoort, uit Zandvoort. En daarvoor hoorde u Annelies de Graaf. Met Memories of uh, Heidelberg. Heidelberg, natuurlijk in Duitsland. En de volgende formatie eigenlijk is uh, ja, een uh, Nederlandse muzikale, komische televisieserie van vroeger. ...geschreven door Annie M.G. Smit. Ik heb het over Ja, Zuster, Nee, Zuster. En het is onder andere met muziek van uh, Harry Banning. De serie is van uh, 3 september 1966 tot 7 september 1968... uitgezonden door de VARA in de twee seizoenen van 10 afleveringen. De serie was oorspronkelijk gemaakt voor de jeugd... ...maar was ook bij volwassenen zeer populair. U hoort nu een stukje uit Ja, Zuster, Nee, Zuster met De Beer. Daar liep een, een beer, een beer, een beer in de stad... Nog wat geld op zak ging naar de cineak. Daar zat de beer, de beer, de beer in de zaal. Keek naar de tekenfilm en naar het journaal. Broom, broom, naar het journaal. Toen hij eruit kwam, zei hij met brommende stem: ik wil niet meer lopen, ik ga met de trein.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 Een mooie speelgoedwinkel In een grote drukke stad Stond een meisje droef te staren Naar het liefste wat ze had Tussen al die mooie dingen Stond een echte grote beer. Ach wat zou ze die graag hebben Daarom vroeg And I... Grote stad te staan. En men zag het kleine meisje steeds weer naar dat circus gaan. Tussen al die wilde dieren stond een echte grote beer, en met tranen in haar ogen vroeg ze aan. Van een geel, daar lag het meisje door de beer, heel zwaar gewond. Van haar allerlaatste centjes kocht haar moesje toen een beer. En ze legde die bij het grasje van haar No mm more -hmm.